11 uur. Jan van der Putten met het NOS geleden dat passagiersvlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Dat was vanaf een plaats die in handen was van Russische separatisten. De nabestaanden wijzen er onder meer op dat Rusland weigert met relevante informatie te komen. En een VN-tribunaal over MH17 heeft geblokkeerd. De Israëlische premier Netanyahu is in Parijs voor de herdenking van de Razzia, waarbij in 1942 meer dan 13.000 joden bijeen werden gedreven in Wielerstadion Vélodrome d'Hiver. Netanyahu is daar op uitnodiging van de Franse president Macron. Ze legden samen een krans bij het monument, bij het stadion. De meeste joden werden vanuit het stadion of nabijgelegen intoneringskampen in, in veewagons naar Auschwitz vervoerd. Minder dan 100 van hen overleven de oorlog. De kwestie ligt in Frankrijk nog altijd zeer gevoelig. Bij verkeerscontroles in Eindhoven, Hapert en Veghel zijn vannacht zeven automobilisten hun rijbewijs kwijtgeraakt. Eén bestuurder reed 142 op een plek waar die 50 mocht. Drie andere bestuurders reden zo'n 60 kilometer te hard en verder moesten 430 mensen blazen, schrijft Omroep Brabant. Elf mensen hadden te veel gedronken en mochten niet verder, drie moesten hun rijbewijs inleveren. Bij een woningbrand in China zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Enkele mensen raakten gewond. De brand woedde in een pand van twee verdiepingen in Jiangsu, niet ver van Shanghai. Volgens het Chinese staatspersbureau woonden in het huis meer dan 20 mensen. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer, vooral in het oosten en noorden, grijs en wat regen. Later droog en wat zon. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Tantas canciones hablan del amor. Son demasiadas, me puebla el corazón. Quise contar algo fuera de ti. Solo salieron versos sin matrix. Quise escribir historias. De la vida actual Mis ganas se burlaron otra vez Perdí mi veno más intelectual Me vino el sueño recordando te Sweet baby, only you. Still I admire, I will think of you. I never, never stop loving you. No hay cosa tan bonita como tu mismo se impacientan al roer. Klaasico, cliché Canción, protesta, ensayo agudo, son de fiesta Cambio climático, bitácora de tren Tú eres mi excusa para improvisar Los versos más sencillos Baby Morgen, luisteraars, welkom bij twee uur van de CFM Jazz Samenstelling Presentatie Alco B en op verzoek van een aantal mensen nog een keer Suzanne Raya met dit prachtige nummer en ja dat is het wel een keer waard om twee keer te draaien een beetje Spaanse klanken een Spaanse zanger is die in Amsterdam woont en uh, ja, uh, ja mooie muziek maakt um, Shelley Berg, een pianist uit Amerika uh, geeft les op een school volgens mij een, een de uh, US Thornton School of Music in Los Angeles heeft een prachtige cd gemaakt. The Will. A tribute to Oscar Peterson. Ja, samen met bassist Ray Brown en drummer Ed Thickpen. En hier het bekende nummer Our Love is Here to Stay. Even kijken, dacht ik, had ik hier Shelly Berg. Jip. Kelly Burke van de CD, The Will, een CD uit 1998, maar we wisselen oud en nieuw af. En dan kom ik bij een CD uit 2017, Sarah Partridge, uh, Bright, Lights of, and Bright Lights and Promises, uh, Somebody's Child, Boy Stem. One held him in their arms and dreamed of an endless smile Holding on to the hope that the world would be kind On a wing and a prayer there'd be someone to care for somebody's child See the bundle of rags coat and a blank stare All the troubles of the world laid bare On the shoulders of everywhere Think of the years gone by Blink of an eye She was somebody's baby She was somebody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 teach her how to stand someone to love his very soul and keep it whole he was somebody's baby she was somebody's child someone held her in their arms and dreamed of an end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 Sarah Partridge, uh, Somebody's Child, CD Bright Lights and Promises, uh, muziek van Janice Ian, cd 2017. Prachtig klonk dat ook. Um, nou, tijd voor gitaar, zou ik bijna zeggen. En als ik het over gitaar heb, dan heb ik het over uh, Gary Smith. Uh, Gary Smith met, uh, van de cd Blues with a Pinch of Jazz, Soul of the Gypsy. Ik vind het ook altijd leuk om wat bijzonders ertussendoor te doen. Ik, zo kwam ik een project tegen. Tape 5 heet dat. Een, een beetje internationaal project. Volgens mij met roots in Duitsland. Maar er zitten allerlei nationaliteiten in. Die spelen eigenlijk van alles. Die spelen swing, electro-swing, uh, new jazz, uh, latin, lounge, dub, trip, hip-hop. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, Maak aardige muziek. Uh, dit is van een cd'tje uit 2010. Tonight Josephine. Uh, ja, eigenlijk, Je kan eigenlijk niet stil blijven zitten. Aardig nummertje. Tape 5. Faire she called them all Swing doobie, doo doo doo doo doo Like Betty Boo It said tonight, Josephine Try something keen Soon Josephine. Aardige muziek. Doet me ook een beetje denken aan Carol Emerald natuurlijk. En over Carol Emerald gesproken, dan kom ik terecht bij Imelda May. Een Britse, nee, ik dacht Ierse zangeres. Heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. The Live, Love, Flesh and Blood. En dat is een dame die prachtig uh, ja, prachtige stem heeft. Ook jazz zingt. En ja, heeft wat nadigheid meegemaakt. Privé. Scheiding, weet ik veel. Haar partner was geloof ik haar producer en maakte uh, ze samen mee. Dus ze heeft zich moeten wenden tot een nieuwe producer. En dat was die Boon Burnet. En dat kunnen we horen aan het volgende nummer: The Sixth Sense. En Melda May. Get one kiss closer to kill. My resistance to your kind of thrill. And be your life. Commit this crime can't ignore you. Got my love stain high on the floor, so I surrender. I saw you once in a dream Jumped out a window We kissed in the sea And yeah, we were good In my fantasy I gotta see And she It's haunting me night and day, yeah I got a sick sense, baby, about you and me I'm damned if I show up, but I can't shake this feeling. Waarmee eerste zangeres, een uh, cd uit 2017 volgens mij net uitgekomen. Geproduceerd door T-Bone Burnett. Nou, dat kun je wel aan die specifieke uh, klank horen. Een mooie bonkige baspartij. En Mark Ribbett, uh, die kennen we ook nog van uh, Elvis Costello natuurlijk. Speelde hier ook op mee. Terug naar de echte jazz. Lawrence Marble Quartet. En, uh, ja, van een uh, cd, Norman Het nummertje Easy Living. Bekend nummer uit de jazz. Naar het Lawrence Marble Quartet, met de CD Tenor, Tenorman, en eigenlijk opname 1956. En nou, speelde daar op de saxofoon James Clay. Ik kende hem eigenlijk niet zo goed: Piano, Sonny Clark, Jimmy Bond, Bas, Lawrence Marble natuurlijk zelf, drums. Uh, prachtige cd, uitgebracht begin 2017. Je ziet toch tegenwoordig dat er nog hele mooie opnames liggen, die dan weer opnieuw uitgebracht worden. En die, deze knaap, die, ik moet nog eens wat meer naar hem gaan zoeken, James Clay... was toen denk ik een jaar of twintig toen hij meespeelde hier. Maar hij wist in ieder geval al op jonge leeftijd de aandacht te trekken van Cannonball Adderley. En daar kom ik bij, bij het volgende nummer wat ik uitgekozen heb. Want dat is weer Nancy Wilson en Cannonball Adderley. Van die gelijknamige cd... Uh, daar staat het mooie nummer op, Never Will I Marry. En dat nummer wordt gedragen door de vier absolute toppers op DCD. Cannonball, Adderley saxofoon, zijn broer Ned, Adderley trompet. En Jo Joavineau op de, uh, de piano. En tenslotte Nancy Wilson met haar gouden keel natuurlijk. Uh, ja, hierbij moet je echt letten op de sax en de trompet. Hoe listig hun arrangement in elkaar zit. En, uh, het klinkt alsof er veel meer dan twee blazers aan het woord zijn. De solo van Cannonball is er één uit een boekje... Melodisch, nergens clichématig, kort en krachtig. En let ook op de begeleiding van Samuel, de man die laat een revolutie zijn ketenen In het synthesizerspel. En dan Nancy Wilson natuurlijk. Wat een timing. Luister en geniet. Uh, Never will I marry. Cannonball Adderley, Nels, Nancy Wilson. Mooie opname. Uh, Komt-ie. I don't Minuut en 19 seconden. Een prachtig nummer. Never Will I Marry Nancy Wilson Cannonball Adderley. En ja, hoe, hoe knap is dat zo'n nummertje zo in elkaar zit? Ik ja, onder de indruk weer van Nancy Wilson, maar heb ik wel vaker natuurlijk. Tijd weer voor een pianist. Uh, de tweede pianist die ik volgens mij in het programma heb gestopt, dat is een knaap. Die heet, uh, eens even kijken, Piet. Malin Verney. En die heeft onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. Heaven. Maar ik heb gekozen voor de cd Invisible Cities. Een cd uit 2008. En ook in de vakantietijd worden er alle de steden beschrijft. Met een prachtig pianospel. En dit is een City Called Heaven. Mooi nummer. Piet Malinverni zijn in wat rustige vaarwater beland. Uh, allemaal van de cd Invisible Cities. En dit was nummertje City Cold Heaven. Uh, als je denkt, wie speelde dus een mooi bas? Dat is Oguna Okewo. En de drummer was Tom Melito. Prachtige cd, CDje uit 2008. Piet Malinverni. Uh, als we dan toch in uh, wat rustiger genre zitten... dan kan ik niet om Renault Garcia Fonds heen... En een mooi nummertje, Après l'appui, dat geldt ook voor vandaag, na de regen. Van de CD uit 2017, La Vie de François, Après l'appui. Ja, la vie de vans, après la pluie was dat, een prachtig nummer. Uh, tijd voor een wereldster, en dan heb ik het over Saomi. Oh, so, de albums van Saomi oh, kennen ongelooflijke rijkdom aan muzikale sfeer en kleur. Ze neemt uh, uh, wat ze muzikaal heeft meegekregen en maakt daar iets volledig eigens van. Nieuwe album Petit Afrique is dat ook niet anders. Aantal prachtige nummers, sfeer is meestal ingetogen en elke song wordt ingekleurd met de prachtige arrangementen. Eh, uh, mooiste nummer vind ik zelf. Een beetje een dromerige albumafsluiter: Midnight Angels. Zoemi. Afrika. Mooi nummer, Midnight Angels. Af en toe kik je ook op een, een hoesje van een CD. Nou, moet ik zeggen dat dat bij de Dead 5 ook het geval was. Prachtig hoesje. Maar dat geldt ook voor een CD van Luna Zegers. Uh, entre, entre Dos uh, Mundos, uh, Flamingo-muziek. En dat is prachtige muziek. En, uh, ja, gaat op de hoest staat, een, staat ze zelf in een uh, avondjurk in zee. En de, de zee spoelt om haar knieën heen, zou ik bijna zeggen. En uh, ja, prachtige, prachtige foto. Eén nummertje van deze mooie cd. Entre dos mundos. MUZIEK <tied> Pues la desde negro ancestral justo antes del amanecer luz no existe sin su opuesto son dos formas de querer rasgo zijn de la moneda We luisteren naar CFM Jazz, samenstellingen, en presentatie Alko B. En we hebben geprobeerd weer een muzikale fruitschaal te formeren... met allerlei jazzmuziek, verschillende soorten, verschillende stijlen. Uh, Oldschool, uh, modern, swing, electro. Nou, het zat van alles in. Filmmuziek, te veel om op te noemen. Ja, zelf vond ik een, een hoogtepunt toch wel. Die uh, mooie cd van uh, Dwight Trimble. Uh, uh, Inspirations. En ja, heel mooi. Sarah Parts is, vond ik zelf ook mooi. En natuurlijk die geweldige zee van Lawrence Marble Quintet. En 1956, Easy Living. Nancy wil ze niet vergeten. Kortom, er zat van alles in. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik ga naar de postjes dus uit, vakantietijd. En de, mijn collega's nemen het over. Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.